In de aflevering van vandaag zijn we getuigen van de diaspora van Israël. Hoi! Israël! Staat de poes! Kom terug! Heb je zo'n dag niet afgedragen? Ola! Dat kattenbeest van Zij is er eindelijk niet van duren. Graag nou, verminder. <laughs> De beesten. De beesten de beste beestenbos. Ze nog maar wat. Heb je dan nu van z'n leven nog geweten? Misschien toch niet zo slecht gezien van die beestjes, Marco. Zouden wij ook niet best als biezen pakken uit Gotterdam? Ja, dat zou ze wel willen. Ze zullen mij nog verdomme nooit van mijn arf krienen, Niet of de nemerste. Hele een morzel grond, zeg ik u, Toetoe doet kerken weer een piet tussen orden orde mag niet verzwelgen als die worden. Ha, een koe mag op mijn kop vallen als dat niet ironisch is. Het plethora aan misdaden, moorden en malfaisances die de voorbije maanden in het dorp plaatsvonden konden de bewoners eerlijk gezegd aan hun reet roesten maar nu zelfs eigen huis en haard niet meer veilig zijn voor storm, brand en hagelslag kan niemand nog negeren dat er iets niet in de haak is met Rotterdam. Er is toch iets niet in de haak met Gotterdam. Kunnen we niet een beetje voortmaken naar die school, jonge dames? Jan, we gaan zo rappen als dat we kunnen. Het zweet Roxanne, we zien er juist Wow, he, de laagpaar. Allee, maskers. Ik ga de klein mannen halen. Blijft je een even hier. Wacht, Jan. Ik ga mee. Ze zullen beter luisteren naar mij. Kindjes. Niet bang zijn. De juffrouw is hier. Dag, juffrouw Jokasta. Neem allemaal jullie boekentasjes en kom mee met mij en meneer Smit. Waarom? We... Eh, uh, uh, ga naar bosklasse. Wij blijven hier voor Bosklasse? dat is toch plezant? Wij blijven hier! Ondertussen, in slot Eckelstein waar Klaas net de borst van de graaf doorkliefd heeft met een middeleeuws slagsvaart. Klaas, jij Hm? Huh? Maar de vampier is dood. Het kwaad is overwonnen. En al. Vampier? Klaas? Geloofde jij nog in sprookjes of wat? Er hangen hier nergens spiegels. En hij ziet er verdacht jong uit voor zijn leeftijd. Beslukte plastische chirurgie. Moralee, hij drinkt bloed. Dat was tomatensoep. Veel vitamine. Hij slaapt in een doodskist. Ruma, het is goed voor mijn rug. Ah ja, dat klinkt allemaal wel iets aannemelijker. Klaar. Ja. Ik weet dat je het goed bedoelde, maar je hebt ons allemaal verdoemd. Je hebt het grootste kwaad van al verlost. Kwaad. De Het woordengeester is nabij. Hij gebiedt ons. Hij sprak tegen ons als onze dromen. Toen zagen we voor wat hij was. En nu leven hij in ons. Andras, Ronwe, als Asmodeus, Astaros. Psst, Jokasta. Ja, Jan? Pas op. Ik ga me door de venster smaten. Spring er deur en mok dat je ermee weg zijn. En jij dan? Ik hou ze wel even af, tot er hulp komt. Maar wie zou ons komen helpen? Spring in je kast daarna! Alle mannetjes. Nou is het tussen ons. Papa? Bartje? Bar Bartje Smit? Ze al daar. Mijn jongen, toch, de papa is hier. Kom hier, het gaat allemaal in orde komen. Maakte geen zorgen, kom. Hey, is het groot is kwaad.